De weg ligt open. Een hoorspelserie in 17 delen naar de gelijknamige omnibus van Mien van Zand in de bewerking van Anna Bosman. Regie Marlies Cordia. Deel 15 Ik heb hem nog maar een slagje. Ja, zou dat wel gaan? Proberen, jongen. In het leven moet je alles proberen, anders weet je het niet. Je zitten, nou. ja, ik krijg hem niet vast te doen. Ja, Laat mij eens. Je, is allemaal... huh? ja. Zo. Ja. Nou, verder nog iets? Nee, ik dacht zo niet. Nou, dan moet ik maar op huis aangaan. Het is mooi geweest voor vandaag. Vind je niet? Tja, ik geloof dat alles is bijgesteld nu. Mooi. Rijm jij het gereedschap op, dan sluit ik achter de deuren. Uh, meneer Asmussen? Menno? Uh, tja, ik deed er wat, jongen. Nou, ik weet niet of u het erg vindt, maar... Uh... Dan moet ik erg vinden, Menno. Nou, ik wilde weer naar Nederland. Nederland? Ja. Hey, je zou de kerstdagen bij ons blijven. Mijn vrouw en de kinderen hebben daar helemaal op gerekend. Ja, maar ik geloof dat ik naar huis moet. Naar huis? Is er iemand ziek? Nee. Nee, beslist niet, maar... Heb jij hem mee? Nee. <laughs> nee. Ja. Daar begrijp ik niet van. Eer gisteren hebben we nog plannen gemaakt om te gaan jagen. Ja, dat weet ik. Ja. En nou trek je aan je stutten en je kan of wilt me niet de reden vertellen. Kijk eens, jongeman. Je bent hier zo vrij als een vogel. Niemand wil of kan je ook tegenhouden. Maar ik wil niet het gevoel hebben dat wij misschien iets verkeerds hebben gedaan. Oh, maar daar gaat het helemaal niet om. Wat is er dan? Ja, niks bijzonders. Ik wil gewoon een huis. Haha, ik weet het. <laughs> Wat weet u? Gisteren zaten er twee brieven bij de post. Ja, nou en? Ons Hollands meneertje bloost. Wie bloost er nou? Jij bloost. Ja, Ons Hollands meneertje is verliefd, hè? Spreek het maar eens tegen. Hoe heet ze? Niks Ach, zag, hoe heet ze, Menno Dijkema? Marij, meneer Asmussen. Marij. Ja. Ze is uh, mooi, jongen. Aardig. Lief. Ik denk het wel, hè? Ik denk het wel. Moet je hem zien staan, de Don Juan uit Holland. <laughs> Zal ik je uit wat zeggen, jongen? Nou? Jij gaat niet naar Holland, jij moet naar Holland. Als de gesmeerde bliksem. Okay. koffers pakken en gauw. Want bij ons in Denemarken gaat de liefde voor alles. Zo, daar zijn we. Mijn huishoud. De kerstman kan niet niet zomaar de dijk opsturen. Wat krijgen we nou? Ik wil die boom niet in huis. Het is kerstmis en ja. mijn nicht wil geen boom in huis. Nee. raar, raar. ra. Een goede vloerbedekking met die naalden. Daar komt niks van in. Dit is een kwaliteitsboom. Die ja. is geheel en al behandeld tegen naalduitval. Ja, je hou je praatjes maar voor je Nou, alleen. Waar zal ik hem neerzetten? Ik wil dat ding niet. Je wil dat ding wel. Nee, nee. Het is kerstmis en bij kerst hoort een boom. Mm. En de boom. Die is oma Leen. Man, wanneer word jij nou eens een keer volwassen? Nooit hoop ik. Maar als ik hoor wat volwassenen zoal meemaken, dan hoef ik niet meer. Nee, nou, waar had je die boom willen hebben? Nou, in de hoek daar maar. Maar leg er een kleedje onder. Ja, een kleedje, dat heb ik nou zo 1, 2, 3 niet vooraan. Blijf waar je bent, Leen. Ik pak wel wat. Wacht even. Zo. Je hebt altijd met die flauwe kul. Zo, zet maar weer. Zo. Daar staat-ie. O denneboom, o denneboom, wat zijn je takken wonderschoon. Nou, is het geen pracht? Dat is toch onzin, zo'n bakbeest in huis. Een fraai kerststuk geeft toch minstens zoveel sfeer? Ja, ja. Maar we zijn nog niet klaar. Oh, jee, wat krijgen we dan ook nog? De versiering, de, de slingers en de ballen, da de piek en het engelenhaar. Oh, dat zal je hier in huis ver moeten zoeken, hoor. Dat ja, dacht ik wel. Dat heb ik ook meegebracht. Leen doet immers nooit half werk. Nee, dat weten we. Trouwens, ben ik de eerste van het gezelschap met uitzondering van mijn kerstboom dan? Ja. Ja, jullie zijn de eerste. Nou, dat komt dan prima uit. Hoezo prima? Nou, de eerste zullen de laatste zijn. <laughs> oh, man. Wanneer wil jij nou een keertje serieus? Na nou, mijn vijfenzestigste hebben de doktoren voorspeld. Ja. Nou, het zal me benieuwen hoe de familie uit Emmeloord het maakt. Je bedoelt Marije en Sjoerd? Ja, wie anders? Hebben we daar nog meer familie? Nou, het mag niet open. Leen, Leen, kunt je even luisteren? Nou, dat gaat best hoor. Marije en Sjoerd... Die liggen in scheiding. Zullen we die boom nou niet een ietsiepitsie naar het raam schuiven? Dan heeft de dijk er ook nog wat aan. Alleen, heb je nou gehoord wat ik zei? Ja hoor, Marije en Sjoerd die liggen in scheiding. Ja, dus Marije en Rudy komen alleen hier naartoe om kerst te vieren, snap je? Nou, dat is dan genoteerd. Nee, nee, nee, nee. De boom moet iets meer naar het raam. Zo. Nou. Zal ik de versiering naar me ophangen of zal ik wachten op Rudy? Och, dat, dat kleine kereltje. Maar, maar Leen, heb je nou echt gehoord wat ik zei? Lien, aan een half woord van jou heb ik al genoeg. Van meet af aan heb ik het al gezien. Wat heb jij gezien, Leen? Nou, dat die twee niet bij elkaar passen. Had je dat dan niet eens eerder kunnen zeggen? Nou, dat had ik best kunnen doen, maar wie luistert er nou naar mij? Maar, Leen... Je, we willen het voor Marije en Rudy zo gezellig mogelijk maken. Nou, ik ben je man. Nee, neem even serieus, Leen. Het is allemaal wel erg genoeg. Oh, Aan mij heb je geen kind. Sjoerd sure, is nou eenmaal iemand die leiding nodig heeft. De zwakkere onder ons verdrukt die, zal ik maar zeggen. Oh, dag is Marijn. Mooi. Dan kan ik met Rudi gaan versieren. <lacht> Hallo. Dag lieve kleine Rudy. Ah jongeman, <lacht> Gaan wij de boom versieren? Hoe gauw je dat, zeggen? Oh wat is het hier gezellig met die Z mooie boom in huis. Nou oh. nou, na, na, na. Lien, Lien. Wat heb ik hier gezegd? Ja. Kerstboom. Nee, kerst. Wow, Rudy? Uh, wat kan het jou nou schelen Marije als het beestje maar een naam ja. heeft? Ga je denk denken aan Amelie. Rudy moet erg goed kunnen zijn. Maar nou ook zonder erg kom jij dan wel hoor jongen. Zijn je koffers al uit de auto kind? Ja vader oh. heeft ze gepakt. Hij zal wel weten waar ze naartoe moeten. Kom gewoon oh, mee dat is dan. Oh er is toch geen kinderke geboren oh, wel? schaam je een beetje leeg. Ah ja ja, ja ja, het is al goed. Barry heeft een ja ja, ja ja ja. dan ja. ik. Ah. Kijk, kijk, kijk. Denk eens even, Denk eens even. Ah, dus dat is dat het geweldige? He. Oh, ja, wat ja, mooie, ja, wat ja, een ja. mooie, wat een mooie. Berry. Wat een beeld van een vuil. Ja, ja en een Mary geluk kan niet op hè. Het lijkt me echt een paardje voor Rudy zeg. Rudy, hoor je dat? De kleine babypaardjes van jou. Opa heeft het je gegeven. Opa lief, opa zoentje. Ja, het is goed een jongen. Ber is is ook weer ver weg hè, mama. Hm. Wat, wat, wat zegt hij nou? Ik kan best alleen voor het paardje zorgen, mama. Kan toch? Hè? Ja, schat. Rudy vindt paardjes liever dan zoet. Hm. Kom maar liever. Mm. Waarom heb je mama? Nee, jongens, ik heb binnen koffie. Gaan oh. jullie mee? Best een bakkie lustig. Ja. Dat ziet er goed uit. Rudy ook een beetje soep schat? Nee, ik wil geen soep. Oh, grote <laughs> jongens met een paard eten altijd soep. Heb jij ook een paard? Nee, nee, oom heeft een fiets. Elke lieve fiets. Ja, ja, lieve fiets. Met een bel. Oh, oh. Leen, hou dat kleine kind dan niet zo voor het lampje. Heerlijke, zo het is er misschien nog iets. Ja, maar, maar straks krijgen we ook nog bouw, hoor. Oh, ja, één keer per jaar kan dat er ook nog wel bij. Maar wat? Hoor ik nou wat op het derf? Laat, Wat, wat, wat? Wat zou er op het erg moeten zijn, Leen? Het park en het tweede zijn verzorgd. Ja, ik kan me niet gelen hoor, maar... Eh, Verwachten we anders nog bezoek? Nee, je bezoek op kerstavond, dat lijkt me vreemd bezoek, Leen. Nou ja, je kan niet weten. Ja, hier. nou hoor ik het toch weer. Ik moet toch naar de keuken. Laat mij er maar even achter kijken. Ach meisje, lief, zal ik niet even met je meegaan. Nee hoor, blijf rustig zitten. Spoken bestaan inderdaad. Oh. Ja, precies, Oh, nou, dat ga ik alweer, hoor. Wat een verrassing. Ja, nou, dan moet je kijken wat Berry me voor een prachtige verrassing heeft bezorgd. Wat een prachtig veulen. maar hij op deze manier thuiskomen is echt een feest. Heb je een goede reis gehad? Ja, hoor. Kom gauw binnen. Nou, zullen ze niet schrikken, doen. Ben je gek, joh. Zal ik voorgaan als verrassing? Ja. Jongen, jongen, hoi, jongen. hoi! Oh, Menno! Dag, jongen. Nou, dat ziet er goed uit. Eet smakelijk allemaal! Oh, oh. Ja, Menno, kom gauw hier zitten. Ja. Jongen, jongen, wat zie er patent uit. Dankjewel, moeder. Wat leuk dat jullie een boom hebben trouwens. Ah, ah een boom? Nou hoor je, het is van een ander. Ja, nee. Menno, jongen, hier is een lekker stuk bouwt voor je. Hier, val maar ah, valt vader, dacht Het dankjewel. lijkt wel de thuiskomst van de verloren zoon. Ja. ja. Ah, dat doet de mens goed, hè? Dwalen onder Gods mooie hemel. Alles is zo lustig. Het Lijkt wel of de natuur ook kerst viert. Jawel, ook, maar eh, onder de aarde is het een drukte van belang. Alles zet zich in om over een paar weken weer te ontspruiten. Weet je, een jaar. Een jaar is zo voorbij. Misschien is dat wel ons geluk. Is Je bedoelt dat niet alles bij het houden blijft. Misschien. Maar toch zou jij een prima boerin assured zijn geweest op de boerderij. Zou. Ja, misschien ja. Een goede rem op zijn al te revolutionaire plannen. Al die plannen. Wat is er uiteindelijk van terechtgekomen? Waar ik nou nog steeds mijn kop over Maar hij is de vraag: waarom heet dat leraarschap? Boven dit alles gekozen? Het antwoord is eenvoudig. Sjoerd's onbedwingbare reislust gaat boven alles. Niets en niemand kan hem van zijn reizen afhouden. En deze baan stelt Sjoerd daartoe in staat. Hij is absoluut geen man van compromissen. Toen ik Sjoerd leerde kennen, was ik er vast van overtuigd dat hij boer zou worden. Ik had me, maar dat mag u best weten, daar helemaal op ingestemd. Mm -hmm. Ik liep het. Sjoerd liet nooit zoveel los. Maar van de gesprekken met Menno heb ik veel opgestoken. Ja, ja, ja, Menno. Menno is heel anders. Dat is een verschil van dag en nacht. En Rudy is gek op zijn oom. En niet te vergeten is zijn opa. Dat wacht toch ook wel als je je kleinzoon een paard als kerst kan doorgeven. Zo te zien kan hij zich aan de pizza in leven in de moederen bestaan. Hm? Laten we hopen dat hij zijn afkomst niet verloogt. Dat is zeker. En jij? Ik? Mm -hmm. Jij zou er ook graag de toekomstige boerin op de dekker dicht zijn, weet ik? Ja. Alleen zag ik er wel tegenop om de verantwoording voor zo'n florissant bedrijf op me te nemen. Bij de gedachte alleen al zong de moed mee in mijn schoenen. Onzin, meisje. Onzin, onzin. Jij ja, ja, hebt weer uh, andere kwaliteiten. Huh? Jij ja, kan dames op een verzorgd kapsel geven. Jij ja, bent, hoe moet je dat ook doen? Oh ja, jij ja, bent representatief. Ja. Ik moet je tijd goed indelen. Kortom, alles waar jij zelf bewust je schouders onder zet, lukt. Lukt? alles alsjeblieft, daar. Onder mijn huwelijk heb ik, zoals u dat noemt, heus wel mijn schouders gezet. De uitkomst kent u. Je moet deze periode in je leven, maar zo snel mogelijk vergeten, Marijn. Vergeten? Natuurlijk weet ik ook wat dat moeilijk is. Maar misschien had een tweede kind, Sjoerd, meer op zijn verantwoordelijkheden als vader gewezen. Moeder, eh, moeder heeft me verteld dat jouw eerste bevalling eh, geen pretje was, vandaar. Maar vader, ik wilde dolgraag een tweede kind. Een speelkameraadje voor onze Rudy. Die pijn en narigheid bij zijn geboorte ben ik al lang vergeten. Maar Sjoerd wilde er niet van horen. Hij zei altijd, wat zou ik alleen moeten als het jou het leven zou kosten? Niet ik, maar hij durft het risico niet aan. Sjoerd mist dan helemaal het vaste vertrouwen in zijn heer. En? Oh, het. Het, het, het is niet makkelijk om dat van je eigen zoon te zeggen. Hij is ook laf. Wat ook niet anders kan. Wat bedoelt u dan? Ach, Sjoerd heeft nooit hoeven vechten. Je schoonmoeder en ik, we hebben er hard aan meegewerkt. Aan jou, aan jou had hij een makkie. Volgzaam, lichtsgetrouw. Daarmee kan ik wel even toe en laten wat hij wil. Voor zover het goed gaat. En het is niet goed gegaan? En daarom ben ik in mijn hart, lieve God, zo dankbaar dat die Sjoerd een andere richting heeft opgestuurd. Vader? Ja, maar ja, ja. Dat God me de tijd heeft gegeven om het met mijn andere zoon in het rijden te brengen. Menno? We zijn waarachtig, Menno, ja. En Menno zal een betere boer zijn dan ik in jaren geweest ben. Maar u houdt het toch nog lang niet mee op? U bent nog zo vief. Vief, ja, vief. Ja, Hoop nog een paar jaartjes mee te mogen draaien. Alleen je moet niet vergeten dat men nu eerst nog een vrouw aan de haak moet slaan. En daarbij gaat hij zeker niet over één adres. Nee, heel wat serieuzer dan Sjoerd heeft gedaan. Vader? Nee, nee, nee, nee, zo bedoel ik het allemaal maar niet. Nee. Maar jullie hadden het op de boerderij ook niet gerooid. Het feit dat Sjoerd jou bewust het bezit van het tweede kind heeft onthouden is voor mij voldoende bewijs hoe hij zijn haan koning wil laten kruiden. Hoe hij jou langzaam maar zeker in een hoek had gedrukt. Ach. Niks ach. En als ik dat allemaal weet, heb ik er volkomen vrede mee dat jullie nog net op tijd uit elkaar gaan. Oh, natuurlijk, sure, blijft ons kind. De deur blijft open. Maar... aan jou hebben moeder en ik nog veel goed te maken, hij. Jij, uh... Je moet me beloven dat je in Kampen redelijk onderdak vindt. En als, als dat moet, dan kan ik je daarbij wel helpen. Zullen we terug gaan vader? Moeder zal niet weten waar we blijven. Ach, ze weet toch dat ik een goed gezelschap heb. U heeft geluisterd naar het vijftiende deel van De weg ligt open. Een hoorspelserie naar de gelijknamige omnibus van Wien van Zand in de bewerking van Anna Bosman. U hoorde Guikje Roethoff, Luc van der Lagemaat, Emmy Lopes Dias, Jan Borkes, Jan Wechter, Marike de Haan en Hans Hoekman. Techniek: Raymond van Maarseveen en Leon Dubois. Regie: Marlies Cordia.